Drie uur. Doorald Megens met het NOS-journaal. Turkije zegt klaar te zijn om het noorden van Syrië in te trekken. Volgens het ministerie van Defensie zijn alle voorbereidingen voor de operatie afgerond. Gisteren kondigde president Trump aan dat hij de laatste Amerikaanse militairen uit Noord-Syrië terugtrekt. Turkije krijgt daarmee de ruimte om de Koerden aan te vallen die eerder streden tegen IS. President Erdogan ziet de Koerdische strijders als terroristen die de binnenlandse veiligheid van Turkije bedreigen. President Macron heeft de Franse samenleving opgeroepen... waakzaam te zijn in de strijd tegen moslimextremisme. Iedereen moet opletten of mensen radicaliseren, zei hij. Macron sprak tijdens de herdenking van de vier politiemensen... die vorige week in Parijs werden doodgestoken. De dader was een geradicaliseerde collega. De politie geeft toe dat er een aantal klimaatactivisten... van Extinction Rebellion na de blokkade van gisteren in Amsterdam... te lang is vastgehouden. Actievoerders hadden daarover geklaagd. Ook zouden volgens hen agenten bewust jerrycans met drinkwater omver hebben getrapt. Vandaag voert de groep opnieuw actie in Amsterdam. Door sociale onrust in Ecuador in Latijns-Amerika zitten tientallen Nederlandse toeristen in de problemen. Ze kunnen niet verder reizen doordat wegen zijn geblokkeerd. In Ecuador wordt gedemonstreerd tegen het beleid van president Morales. Buitenlandse zaken raadt de reizigers aan niet te proberen langs de wegblokkades te komen en familie te laten weten waar ze zijn. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar drie sterrenkundigen. De Zwitsers Michel Major en DJ Kelo hebben de eerste exoplaneet ontdekt. Een planeet die rond een andere ster dan onze zon draait. Ze deden de Nobelprijs met de Canadese-Amerikaan James Peebles. Hij wordt onderscheiden voor zijn onderzoek naar hoe het universum is geëvolueerd na de oerknal. Het weer op de meeste plaatsen droog en wat zon. Een graad of 16 is het in de loop van de middag en avond vanuit het westen opnieuw buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Morgen eerst wat zon, later weer buien en dan hoogheid 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek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 Do that. See it. Tussen me loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tussen me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí o sigo. Oh, I make it hot on huh? body on top, top Kiss me up, up, wanna lip-lock-lock lock. Party won't stop, lock. and it's 4 o'clock, clock I out watch, Ice. I can get you one yeah, Tell your best friend, she can want you Girls when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you oh. Face low waist, yeah. Move to the basics. That ass need a seat. You can sit on me, that's my old girl, yeah. She anti you got that nobody, yeah. You are peace. You like salsa, yeah. I'm saucy. Caliente, boy, caliente, no me caliente, caliente, caliente. Doe loco, loco contigo. Yo trato y tato, pero baby, no te olvido. Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Y hey, Yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Yo le mueven la cadera como lo hace a Selena Si tú no tienes ataduras, vamo' rompe la cadena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 in je uppie en tato laten zetten. Dus mijn moedertje was mee en toen uh, heb ik mijn uh, sterrenbeeld op mijn arm laten tatoeëren. <laughs> dat, uh, oh, <laughs> dat, uh, Zand voor de kennen en wel. Uh, en um, uh, ben je er altijd blij mee geweest of ja. heb je er uh, spijt van nee. gehad? Nee. Nee, nee, nee, nee. Ik ben altijd uh, voor mijn allereerste tattoo was mijn sterrenbeeld. Ja.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 Uh, nou, mijn moeder was niet zo aardig dat ik op mijn vijftiende al inderdaad mocht. Uh, maar goed, later is dat helemaal goed gekomen. Uh, uh, uh, wanneer wilde je echt te worden? Uh, poof, dat is wel een jaar of 12, 13 geleden. Er ja. zit ook weer een verhaal aan vast. Want mijn moeder tatoeëerde. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar die tatoeëerde, die zat mij ook al jarenlang... Uh,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 En uh, dat heb ik echt heel lang gedaan. Daar reis ik de hele wereld uh, om. Om, uh, om daar Nokia winkeltjes in elkaar uh, te sleutelen. Dat heb ik heel lang uh, gedaan. En, en toen ondertussen ging ik natuurlijk als hobby ging ik een, beetje, uh, een beetje thuis rommelen. En toen is het er zo uh, van gekomen. Ja, We dus het. uiteindelijk... Uh,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 Uh, dat heb ik, zat ik eerst in Zalverd Noord mm -hmm. bij het industriegebied. Uh, Udrik en, uh, en een plekje, en dat heb ik laten keuren. GGD laten keuren. En daar heb ik gewoon op, uh, op afspraken mijn dingetje gedaan uiteindelijk. Ja. Dus dat, uh, dat was al jaren 6 geleden. Ja, en, en nu zit je wel in het centrum? Ja, nou ja, nou bij de passage boven. Ja, dat, uh, En wanneer vanaf wanneer was dat? Twee jaar. Bijna twee, twee jaar geleden. Een geleden. Uh, ja. uh, beetje honger. Nou, de meeste mensen zal de shop niet zijn ontgaan, uh, want je kan hem vrij makkelijk vinden, ja, als toch? ik heel eerlijk ben. Mooie plek. Mooie plek, mooie kleur. Dat... Uh, um,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 Naar me kijken en hij heeft niks door. Ik praat met mijn ogen zodat hij niks hoort. Toch heel even wachten, span ik in de lucht. Neem maar afscheid van hem, want je ziet hem nooit meer terug. Wel alleen nog maar naar je toe. Iemand moet iets doen. Nee, je gaat niet met een huis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 Zo snel tevreden, jij bent hem zo vergeten. Het is toch een no-brainer? Nee, je gaat niet met hem thuis.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 in sommige landen, choppen je dan je vinger eraf. Maar vroeger deden ze je dan een, een, tattoo, een tattoo zetten. Ook op de hoofd heb ik wel eens gelezen. Yes, dus op je voorhoofd. Uh... En Dan moet je de rest van je leven ermee lopen. Ja, nou daar ja. precies. Dus dat, dus, uh... ja. Nou ja, God, in ieder geval, het is al heel oud. Uh, nou is het de laatste twintig jaar totaal veranderd. Eigenlijk ja, het ja. beeld van tatoeages in Nederland dan. Uh, in Jazeker. Uh, wat is daar de oorzaak van, weet je dat?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 Dat dus mensen blijkbaar het toch nog uit moeten leggen... op het moment ja. dat ze het ja. mooi vinden. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, terwijl mooi voor mij al betekenis genoeg is. Want over, dan heb je er ja, iets ja, mee. Maar en en over smaak valt absoluut niet... Uh, niet, niet te, te twisten. twisten. Nee, nee. Het nee. is heel uh, divers ongeloof. Dat, uh. Zijn er nou uh, dingen die, echt rare dingen die je hebt moet dat, het, het, moeten tatoeëren? Uh, qua plek of uh, qua tattoo? Nou ja, eerst qua tattoo... <s Groen> <tougher>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 Gisteren kwam er nog iemand die het woord RAW wou. Van een of andere wietbladmerk. Of weet ik wel wat het is. Want ik in ja. de Dus ik eh, gebruik die benen niet. Maar ik, dat vind ik dan. Eh, dat, dat moet dan raar zijn. Maar dat vind ik niet meer raar. Nou, nee, je komt er te vaak tegen. Ja, precies, ja nou. en precies. En plekken? Nou ja, plekken. Je, je kan tegenwoordig op alle plekken tatoeëren. Ja. Dus, uh, maar dat is aan de tatoeëerder persoonlijk. Uh, of steurt tatoeërster... Die. Uh, of jij dat doet of niet. Kijk, ja. Ik vind, uh, edele delen... ga ik niet adoreren. Nee. Daar heb ik gewoon geen zin in. En zo goed niet bij een man, maar ook niet uh, op een vrouw... de uh, schaamlip of echt. Nee. Dat doe ik gewoon niet. Weet je. Dat, is niet het, uh, dat, dat vind, zie ik er nu niet van in. Laat ik nee. het zo zeggen. Dus dat, is, dat vind ik dan een rare plek. Ja, plek ja. heb je nog wel een, een rare plek uh, bij de man, weet je. Maar ik, ik doe dat gewoon niet. Nee. Dat, dat zie ik niet. Dat, uh, uh, maar heb je wel dat soort voorzoeken ja, wel eens vaak? Ja ja, ja, ja, ja. Maar dat, borst uh, is wel normaal, hoor. Dat vind ik niet een hele plek. Maar wel, wat ik zeg, tussen je been of, of achter op je kont. Ja, en, maar weet je wat? Dat vind ik. ik snap het. Dat, dat, dat, uh, ja, dat, dat is wel eens vraag. Nou ja, dat, zeker, uh, dat, dat, vind, dat vind ik wel raar, inderdaad. En wat is nou de meest pijnlijke plek? Weet je dat?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 Je hebt natuurlijk verschillende merken, Ink. En uh, weet ik veel. Je hebt, je, hebt, je hebt van alles wat. Wat? Ja, dat, uh... Nou, dames en heren, we gaan zo meteen nog even verder. Want we hebben natuurlijk ook. Uh... Uh, Ink Masters, uh, waar Ferry aan meegedaan heeft. En uh, uh, we hebben natuurlijk Miami Ink en dergelijke. Dat soort tv-programma's die heel populair zijn. Uh, en uh, ik wel benieuwd ben naar wat een echte tattoo-rocker daar nou van vindt. Yeah. Yeah. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. we gaan live in 5, 4... I'm mm -hmm.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 Maar er zit een spelfout in. Oké okay, dan. Dat, uh, welke taal? Uh, Engels is het. Okay. Maar ten eerste klopt er één zin van het compleet niet. En mm -hmm. ten tweede uh, zit er ook nog eens twee spelfouten in. Um, nou so, zie je dat wat, Ik bedoel, je kan gewoon op internet zoeken naar... Uh, ja. tatoeages ja, of dat soort dingen. Het, ja. En dan zie je de meest verschrikkelijke dingen... die mensen op hun lichaam ja, hebben ja, ja. getrokken. Heb jij wel eens herstelwerkzaamheden. Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja. Dat, uh, dat doe je ook. Ja, tuurlijk. Uh, uh, nou ja, uh, een, een tijdje geleden nog een jongen... die uh, ook een zandvoorder... die heeft in Amerika bij... Uh,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 Sommigen haalden het uit Indonesië, sommigen weet ik wel, Dus ja. het, het was gewoon anders. Het was anders. Dat tegenwoordig is het uh, allemaal gekeurd. Het is allemaal uh, uh, hoogwiskundig uh, uh, is het gemaakt. <laughs> weet je, dus zodat het goed is en zodat het goed blijft. Ja. En dat is ook met kleuren zo. Dus dat, de, uh, ook de kleuren van zijn gewoon... Die vervagen bezig. een stuk minder als ja, ja, vroeger. Ja, ja, dat zeker, dat zeker. Dan, en het is uh, minder schadelijk voor je lichaam. Nee, ja, dat snap ik. Dat uh, um, nou. schijnt.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 Uh, woe, hoe bedoel je om dat weer? ja, het <laughs> um, liefst iemand die gewoon heel uh, relaxed is, gewoon ja. lekker normaal, Lijkt net zoals ik gewoon, uh, gewoon normaal is, ja. die gewoon wat moois wil en dan interesseert mij heel weinig of je, of je donker, licht, <lacht> geel blauwe, of blauw, nee, het maakt geen zak. ik nee. vind dat vind ik gewoon leuk. ja, als je maar gewoon lekker relaxed ja, en leuke taart wil, ja, als dat, je gewoon uh, lekker normaal uh, doet, dan vind ik het best. dat uh,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 En dat wordt gepresenteerd als acht van de allerbeste shops van Nederland en België. Nou ja, daar zaten wij dus maar mooi tussen. Ja. Dus wij dachten, we gaan een mooie totoe wedstrijd houden en kijken wie het beste is. Nou ja, voor, toen wij daar aankwamen, toen was het al, al, al, algehele idee dat, het, dat dat niet het belangrijkste was, het tot weer. Nee. Uh, dan praat ik uit uh, eigen e uh, aan, ja. ja, Want je kan natuurlijk niet... Uh,